9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk hoort u in het NOS Radio 1 journaal minister Kamp. Die loopt op dit moment het gemeentehuis van Loppersen binnen. We, we spreken de bestuursvoorzitter van Delta Lloyd. Namens de verzekeraars wil hij de Nederlandse economie wel een zetje geven. Nou, dan geef ik Jan van der Putten een zetje. Het NOS journaal nu. Na de aardbevingen in Groningen, uh, aardbeving in Groningen van vannacht... zijn bij de NAM enkele schademeldingen binnengekomen. Het gaat om scheuren en loszittend pleisterwerk. De NAM verwacht meer meldingen. Schade indienen via onze website, dat is eigenlijk de makkelijkste weg. Maar om het uh, op meerdere manieren mogelijk te maken... hebben we samen met de gemeente Loppersum een punt geopend in het gemeentehuis... zodat men naast het internet ook fysiek uh, terecht kan. De beving van 3,0 op de schaal van Richter was bij Garrelsweer... maar werd op meer plaatsen gevoeld. De aardschokken in Groningen hebben te maken met aardgaswinning door de NAM. Op dit moment bezoekt minister Kamp de provincie... en hij zal meer vertellen over de onderzoeken... die lopen naar de aardschokken en de gevolgen. De Tweede Kamer dient zoveel moties in dat die wapens van de Kamer steeds botter worden. Dat schrijft VVD-fractievoorzitter Zeilstra in een opiniestuk in de Volkskrant. Zeilstra wijst erop dat er soms in één week over honderden moties wordt gestemd... dat er voortdurend moties van afkeuring en wantrouwen worden ingediend... en dat er nog tientallen debatten staan gepland. Volgens Zeilstra zijn de parlementaire wapens klappertjespistooltjes geworden... en bewijst de Kamer zich daarmee een buitengewoon slechte dienst. Zeilstra zegt dat de hele Kamer de hand in eigen boezem moet steken...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 In Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een aanval met onbemande vliegtuigjes. De aanval met Amerikaanse drones was in Noord-Waziristan, melden Pakistanse autoriteiten. De doden zijn volgens Pakistan Taliban-strijders en leden van het Haqqani-netwerk dat banden heeft met de Taliban. Ook zijn er veel gewonden. De hulpverlening kwam pas laat op gang uit vrees voor een tweede drone -aanval. Amerikaanse premier Sharif zei vorige maand dat hij een eind wil maken aan die Amerikaanse drone aanvallen. De Egyptische president Morsi treedt niet af. Dat heeft hij gezegd in een toespraak op de staatstelevisie. VAT-journalist Jens Fransen. Duidelijk voor de vlucht vooruit, voor de confrontatie, geen uitgestoken handen, geen brug naar de oppositie ook. En het woord dat hij het meest gebruikte was legitimiteit. Hij zei: kijk, ik heb de macht legitiem gekregen, ik ga die ook niet zomaar afstaan. Eerder op de avond eiste Morsi dat het leger een ultimatum aan zijn adres intrekt. Dat ultimatum loopt vanmiddag af om vijf uur. Bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi zijn 16 doden gevallen.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 De verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Weinig bijzonderheden deze ochtend spitsen bij elkaar 48 kilometer. Op de A2 Luik-Maastricht in beide richtingen bij Maastricht 3 tot 4 kilometer. Na een aanreding op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn al een tijdje open. En op de A20 nog steeds veel vertraging van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouden en Rotterdam-Prins Alexander staat 10 kilometer.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 NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Na de pensioenfondsen geven ook de verzekeraars aan... dat ze de Nederlandse economie willen helpen vlot trekken. Nou, dat komt goed uit. Minister Dijsselbloem had ze op zijn lijstje staan. We kijken met elkaar, ook trouwens met de verzekeraars... en met de banken en met de overheid... of zij meer zouden kunnen doen in Nederland. Daar hoort u zo dadelijk meer over. We gaan eerst naar Marseille, Zuid-Franse havenstad. Daar komt het vanmiddag tot een ontmoeting van culturen. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa. Er vinden meer dan 400 verschillende evenementen plaats op tal van plekken. En heel bijzonder is de eendaagse aankomst van de vijfde etappe van de Tour de France. Hoort u al over. Jeroen Wilaert verdiepte zich met een paar experts in de cultuur van de Tour. Op de finish bij het klassieke park Borrelie aan de avenue Pierre-Mendes-France... ...beleeft de Europese culturele hoofdstad Marseille als ouverture de intocht van het commerciële carnaval van de reclamekaravaan van de Tour. Voorteilend, voortrollend theater is het dat in Marseille binnenkomt voor één dag houten kenner. Straattheater. Om grote teksten gaat het niet, maar om goede benen. Goede benen, met een klein beetje brains. En goed dat er ook nog wat rafelrandjes aan dit metje zitten, toch? Ja, het hoeft om het er, spannend te houden. Het hoeft er niet altijd heel makkelijk uit te zien. En is er nog iets verborgen in het duister in het theater? Er zal altijd een duister gordijn blijven hangen in het theater. Ik heb nog nooit een theater gezien zonder een gordijn. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oh, oh. Het drama van het peloton is vol wentelingen... met een schoonheid aan zit, trends en cadans. De verfijning zit in het palet van de shirts... met de diverse tinten blauw van Garmin, FDG, Sky en Vacansoleil en opvallend veel groen van Green Edge, Cannondale, Europecar, Sojasun en Belkin... Groen, de lievelingskleur van Jean-Paul van Poppel. Ja, groen is uh, bekend om de kleur van, uh, van de puntentrui. Het is niet direct een hele mooie kleur, maar uh, hij is wel heel erg speciaal. PDM, dat was nog eens revolutionair en modern qua design. Ja, dat is een fantastische trui. En dat doet ook veel goed, hoor, want sommige renners kiezen alleen al op trui en, uh, en, en, en de hele... Uh, Hele outfit van een team, hè, hoe die erbij staat. Volumineus is het. Nostalgisch. Geëxalteerd. Aanwezig ook cultuurcriticus Rob Harmeling. Wat voor cultuur is dit? Uh, dit is uh, enkel de cultuur van het volksvermaak. En niks meer, niks minder. De Tour de France. Hoge of lage cultuur? Hoge cultuur. En nu ja, komen al die wagens voorbij die ons een klein beetje te struit uitkomen. Maar het is wel uh, de, uh, wat de Tour is, zeg maar. Uh, het fietsen is een grote bijzaak geworden. Inspiratie genoeg. Ja, dit is gewoon het leven, Jeroen. Leg jij mij maar uit, ik kan het jou niet uitleggen. Maar ik vind het wel heel mooi. Als je over, echt over kunst praat, dan, dan, dan, dan uh, springen mijn hersens toch richting uh, Van Gogh. En muzikaal gezien, alles wat op nooit zie, jazz is te vinden, dat soort dingen. Dat is kunst. Wat de renners laten zien, is hier wel hogeschool kunst. Op zo'n tijdritpiets rij je hier met hoge snelheden. Dat vind, dat vind ik wel kunst. Jeroen Wielaert is al in Marseille aankomst eh, plaats van de etappe van vandaag. Het is elf minuten over negen. Wij gaan naar de economie in Nederland. Verzekeraars willen namelijk 170 miljoen euro investeren in een speciaal investeringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf. Banken zijn op dit moment uh, terughoudend met het geven van krediet. Verzekeraars willen wel in dat gat stappen... om de Nederlandse economie weer enigszins op gang te brengen. Um, nou, je hebt gisteren al kunnen horen dat ook pensioenfondsen dat overwegen. Wel met bepaalde garanties dan daaraan verbonden. Um, het is in ieder geval nieuws dat voortkomt uit een commissie... onder leiding van Nick Hoek, bestuursvoorzitter van Verzekeraar Delta Lloyd. Nick Hoek, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Ja, het aantal faillissementen is nog altijd erg groot. Uh, dat is ook een van de redenen waarom banken op dit moment terughoudend zijn om geld te investeren, kredieten te verstrekken. Bent u niet bang dat u dit geld kwijtgaat? Um, ja, we hebben uh, onderzocht waar het problemen in het midden en kleinbedrijf uh, zitten uh, en we zien dat met name de kleinere bedrijven in Nederland uh, moeite hebben om uh, krediet te krijgen. Uh, de problemen uh, voor de banken zijn natuurlijk dezelfde problemen voor verzekeraars of pensioenfondsen. Uh, maar je ziet dat in Nederland uh, meer dan 80% van het MKB-krediet door de grootbanken wordt verstrekt. Dat is uh, ook naar internationale maatstaven heel veel. En je ziet dat het ook nog gegroeid is. Uh, nou, We zien nu dat met name de kleinere bedrijven het moeilijk hebben. Uh, en dan vooral starters. Bedrijven die uh, op een grens zitten net wel of net niet krediet krijgen. En bedrijven die in moeilijke sectoren zitten. Nou, dat is ook uh, voor ons moeilijk. Ja, voor u moeilijk. Dus bent u ook wel bang dat u dat geld uiteindelijk kwijtraakt? Ondanks dat... Nou, we zullen daar natuurlijk net als de banken ook uh, uh, voorzichtig mee omgaan. Goed uh, kijken naar het businessplan, de financieringsaanvraag... of uh, de ondernemer goed beslaagd en eis komt. Ja. Maar wij denken dat het voor verzekeraars belangrijk is dat de Nederlandse economie goed draait. En u heeft daar ook baat ons... bij. Je. Het zijn ook uw ja, klanten natuurlijk. Het zijn ook hele belangrijke klanten voor ons. En het is belangrijk dat de economie op gang komt. Ja. Meneer Hoek, u heeft dat bekeken natuurlijk. Hoe belemmerend werkt die terughoudendheid van de banken op het ogenblik voor de economie? Nou, je ziet dat de afgelopen zeven jaar de uh, kredietverlening door de banken nog is toegenomen. Dus het is niet zo dat de banken geen krediet verstrekken. Ja. Maar je ziet dat met name de kleine kredieten tot 250.000 euro, dat het daar moeilijk gaat. Ze zijn selectiever geworden. Uh, ja, en uh, ik gaf het al aan. Uh, voor starters is het moeilijker uh, om geld te krijgen. En voor sectoren uh, waar het moeilijk gaat, bijvoorbeeld in de bouw. Ja. Uh, in de retail uh, non-food en uh, in commerciële dienstverlening. Ja, maar hoe zit dat, de, hoezeer zit dat, ik vraag nog een keer, de, de economie in de weg? Hoe, hoe vervelend is dat? Nou, je ziet dat uh, uh, de totale kredietverlening goed is... maar je ziet dat veel kleine bedrijven uh, moeilijker aan krediet komen. Daar, je ziet van de hele kleine bedrijven hebben 40% problemen om aan krediet te komen. Ja. En heeft, dat heeft dan gevolgen voor uh, de werkgelegenheid bijvoorbeeld? He, daar werken heel veel mensen in Nederland. Uh, het MKB uh, is iets meer dan de helft van de Nederlandse economie. Uh, en daar werken heel veel mensen uh, en heel veel bedrijven uh, aan, aan de onderkant. Ja, daar werken 1, 2, 3 mensen. En als die geen krediet krijgen of een bedrijf moeten beëindigen... is het slecht voor de economie. Ja, dat is duidelijk. En u zegt uh, met name bijvoorbeeld bouwbedrijven hebben het dan lastig. Is dat ook dan de sector waar u uh, in wil gaan investeren? Nee, we zullen net uh, in feite op dezelfde criteria als uh, de grootbanken naar het krediet kijken. We zullen ook bij dat investeringsfonds uh, natuurlijk kennis uh, op moeten bouwen. Hè, want verzekeraars en pensioenfondsen uh, zijn niet gewend om hele kleine kredieten te verstrekken. Uh, en dat zullen we de komende maanden uitwerken. En uh, de verzekeraars hebben al uh, 170 miljoen toegezet toegezegd En uh, ja, het betekent eigenlijk dat we een soort vierde loket uh, creëren ja. naast de grootbanken. Meneer Hoek, doet u dat onvoorwaardelijk of uh, vraagt u net als de pensioenfondsen garantie van de staat? Uh, nou, wat, uh, de, staat, de staat doet al heel veel. Die heeft uh, borgstellingsregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, daar zullen wij ook gebruik van mogen maken. Uh, er is een go-regeling en er is nog een aparte garantieregeling. En uh, minister Kamp heeft toegezegd dat hij uh, die regelingen ook uh, voor ons gaat openstellen. Uh, dus dat helpt. Ja, en daarmee gaat het door. Ja. Goed. Meneer Hoek van Delta Lloyd. En voorzitter, met name van deze commissie. Onder die titel spraken we u aan. Hartelijk dank voor uw toelichting. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Zo dadelijk hoort u Joris van de Kerkhof met de loppersommers die minister Kamp op bezoek hebben. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Automobilisten betalen te veel voor hun rijbewijs. Tenminste, dat komt voor. Per gemeente gelden namelijk andere prijzen. En in sommige gemeenten zijn die prijzen te hoog. Twee jaar geleden is afgesproken dat daar iets aan gedaan zou worden. Maar de benodigde wetswijziging wacht nog steeds op goedkeuring. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. En dus moet u moet de, de in Den Haag haast maken, vindt u? Ja, als ANWB willen we de boel een beetje opporren. In 2010 is er al besloten dat het rijbewijs niet meer dan 36 euro mag kosten. Nou ja, drie jaar later vinden wij dat die wetswijziging er toch wel doorheen mag zijn. Mm, want klopt het dat gemeenten het rijbewijs net zoals ze dat doen bijvoorbeeld met. Onroerend zaakbelasting nog steeds gebruiken als een soort sluitpost op de begroting? Nou, in ieder geval uh, hanteren ze uh, een hogere prijs dan uh, de minister heeft, uh, heeft toe, uh, toegezegd dat zou, zou mogen. Ja, dat betekent dat het, het meerdere in ieder geval in de gemeentekast terecht komt. Hoe variëren de prijzen? Kunnen u wat voorbeelden geven? Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar gemeente Deventer, daar uh, betaal je 67 euro. Dat was zes uh, jaar geleden 60 uh, euro. Maar er zijn ook uh, gemeenten zoals Nijmegen waar je maar 43 euro uh, betaalt. Dus dat zijn uh, nog wel wat verschillen. Valt het omzeilen door bijvoorbeeld een rijbewijs in een andere gemeente, een buurgemeente, aan te vragen? Nou, dat zou heel, heel fijn zijn als je kon zeggen van nou, ik ga wel even naar de buren waar ik twee tientjes minder betaal, maar dat mag niet. Je moet naar de gemeente waar je ingeschreven staat om je rijbewijs te halen. Waarom blijft het zo lang liggen, denkt u? Vindt men het niet belangrijk? Ja, dat lijkt er wel een beetje op. De minister heeft keurig een, een conceptwetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn wat technische vragen gesteld. Ik denk niet de meest moeilijke. Die worden vervolgens niet beantwoord. En de Kamerleden vragen ook niet van waar blijft dat antwoord nu. Ja, dat blijft een beetje, een beetje sudderen. Oké. Okay. Um, meneer Van Woelkom, ik durf het bijna niet te vragen... maar zou u misschien eventjes de verkeersinformatie kunnen doen? En met alle genoegen, er zijn maar weinig bijzonderheden vandaag. Ik uh, zie dat er nog acht meldingen zijn met een totaal een lengte van 30 kilometer. En ik kan noemen de A2 Eindhoven richting Luik tussen Meers en het knooppunt uh, Europaplein. 4 kilometer. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de afrit Berke-Rodereis en het knooppunt Ippenburg, 6 kilometer en de file lengte neemt daar toe. Kijk eens aan, ligt een nieuwe toekomst voor u in ik, het verschiet. Ik uh, <laughs> Dank u wel. Sophie B. Hawkins, gaan we horen, muziek in het Radio 1 Journaal, right beside you. Right beside you, dat was uh, Myno Remmers vanochtend ook. Of naast je, of achter je, ja. of boven je, al luisterend Myno Remmers. vinkje. Nou, dat was mm -hmm. jij wel zeker vanochtend. En waar ben je nu? Ik heb vanochtend gesproken met Ben de Jong, Universiteit van Amsterdam, verbonden daaraan. Weet alles van eh, ja, internationale spionage, min of meer inlichtingendienst. In en hij vertelde nog dat er, wat dat betreft, met Snowden eigenlijk niks nieuws is onder de zon. Westerse Staten doen dat ook al heel lang sinds de Tweede Wereldoorlog: het beka bekaar in de gaten houden en bespioneren ambassades op het grondgebied van een bepaalde mogendheid... die zijn altijd per definitie het doelwit van afluisteroperaties... Uh, van die mogendheid waar die ambassade is gestationeerd. Dat weet het ambassadepersoneel ook, neem ik aan. Uh, dus dan, dan ga je toch de boel sweepen, zoals het zo mooi heet... Ja. kijken of er niks achter de stopcontactjes zit. Ja, natuurlijk. Hè. Kijk, uh, maar het, het is een constante strijd tegen de nieuwste afluistertechniek. Hè. En je, weet no je bent natuurlijk nooit helemaal zeker... of die apparatuur die jij gebruikt om te sweepen... of die up-to-date genoeg is en sophisticated genoeg om mogelijke middelen uh, te traceren die een tegenstander intussen heeft ontwikkeld. En elke staat, uh, uh, ook in West-Europa, die doet dat soort dingen. Alleen de Amerikanen doen het natuurlijk op een hele grote schaal. Ze dus zullen ook veel geld in investeren. Aan de andere kant zit daar toch ook een risico aan als het ontdekt wordt. Want dan krijg je internationale spanningen. Dat blijkt nu ook in Brussel wel. Ja, nee, kijk, uh, soms dan uh, gaan politici, die gaan uh, omdat ze, uh, zeg maar... Uh, nou ja, de, de, het doen en laten van hun eigen inlichtingendiensten... misschien uh, niet echt goed beseffen waar die mee bezig zijn... gaan uh, verschrikkelijk verontwaardig doen. Um, maar de ervaring leert toch eigenlijk dat over het algemeen... dat soort schandalen uh, met een sisser aflopen. He, we hebben uh, een jaar of tien geleden, in 2000... hetzelfde soort schandaal gehad over Echelon. He, dat, uh, dat wereldwijde afluisternetwerk van de Amerikanen en de Britten... en ook nog uh, de Canadezen, onder andere doen er ook aan mee... En, en daar heeft het Europese parlement zich toen ook verschrikkelijk over opgewonden. Diverse Europese politici ook. Het Europese parlement heeft een rapport uitgebracht erover. En vervolgens uh, is de zaak met een hele met een sisser, uh, uitgegaan. Omdat ook al diezelfde staten die misschien verontwaardigd doen... er zelf net zo hard aan meedoen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, de Duitsers en de Fransen doen dat soort dingen ook. Moeten we het er ons als burgers zorgen overmaken? Of kun je ook zeggen, dit zorgt voor een equilibrium, een soort evenwicht, waardoor uh, ja, het ook een beetje rustig blijft? Nee, ik denk dat uh, de grote zorg die wij ons als burger moeten maken in het algemeen, uh, helemaal los van de vraag, uh, van de kwestie dat uh, uh, staten elkaar onderling afluisteren, maar uh, ja, wat, wat uh, blijft er eigenlijk van onze privacy nog over? Het kan zijn dat meneer Snowden nu hier en daar gezien wordt, toch als een held. Kijk eens, hij stelt wat aan de kaak, of zit dan nou juist ook een gevaar aan? Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk een enorm risico genomen. Je kunt zeggen dat hij wel het een en ander over heeft gehad... voor uh, wat hij dan als zijn principes ziet. Maar uh, ja, bij dit soort schandalen... Hè, we hebben eerst uh, dat eerdere schandaal al gehad... met die Amerikaanse diplomatieke documenten... Van, die zijn vrijgegeven door Bradley Manning. En nu deze zaak weer. En uh, ja, mij begrijpt dan toch altijd het gevoel... ik zou het ontzettend prettig vinden... Uh, als er nou eindelijk ook eens iemand uh, uit Rusland of uit China... Uh, een boekje opendeed over wat die mogelijkheden daar uitspoken. Hey, want in het Amerikaanse geval... Hey, er is natuurlijk allerlei kritiek op mogelijk, dat, dat, dat, is, dat ligt voor de hand. Maar in het Amerikaanse geval komt er in ieder geval nog, hoe gebrekkig ook... een rechterlijke instantie intern aan te pas. Dat moeten we in Rusland nog maar zien. En eh, Dat moeten we niet zien. Ik kan, ik kan nu de gif op in, je kunt er gif op innemen dat dat in Rusland niet het geval is. Of als dat al het geval is, dan is het een rechter die per definitie alles goedkeurt. Want de rechterlijke macht in Rusland qua onafhankelijkheid stelt helemaal niets voor. Wacht, is het op de Russische Snowden? Uh, dat zou heel mooi zijn als die een keer kwam. Dan zouden we ook daar meer over weten. Ja, nou, en wij zijn dus ook vanochtend afgeluisterd. Ik weet niet of u het uh, heeft meegekregen. Alles dat niet voor de uitzending uh, bestemd was vanochtend, kunt u terugluisteren. Moet u even naar nws.nl en dan uh, naar onderen scrollen. Daar staat een uh, weblog, Bugged, uh, van Minor Remmers. En dan moet u even klikken op het project Operatie Lama. Ja, ziet u ze ook zitten op de foto? In hun afluisterbusje. Goed, de dag dat minister Kamp van Economische Zaken... naar Loppersum in Groningen komt... is er nou net een nieuwe uitschok geweest. Afgelopen nacht in Loppersum. U hoorde dat. Maakt zijn bezoek natuurlijk extra actueel. Verslaggever Joris van der Kerkhof schoot hem aan, de minister vanochtend. En hij sprak ook met inwoners van Loppersum. Het gebeurde een kleine acht uur geleden. Maar heel veel minder heeft deze meneer daar niet om geslapen. Handen in de zij en rustig vertellen. Uh, eerst een kanaal en toen één keer, nou, nog een scheurt. Het scheurde nog een en dat was over. En meer is neer. Dat is twee seconden. Ja, ja, het is zo gebeurd. Voordat we het in de gaten hebben, dat is het al gebeurd. Ja, ziet u ja. dan ook ergens dat er gescheurd is? Of? Nee, nee. ik heb nog een in, er zit nog geen. Volgens mij zit er nog geen scheur in. Maar je zei wel, nou, legio woning, waar het scheuren neer zit. Ja, en ook behoorlijk oud. Maar dat is van de afgelopen jaren Ja, In de loop der jaren nog, gebeurd. Nog. Maar wat er nou weer gebeurd is ja nou het is nog nou maar net zo uh, gebeurd dat uh, zo ver dat is nog vrij ver dat uh... en dan ligt u in bed dan komt u dan ook een stukje omhoog? nee nee het ging gewoon wel even, even. nou scheurt het zo ik ga nu met je handen op en neer. Is we hebben het ja? hier wel meer gehad. Ja. maar ook wel meer dat het een soort ja dit is net af het geholpt ja. maar dit was gewoon nog helemaal ja, heen scheurt en het was ja. weer over. Ja, je maakt wel mooie bewegingen bij, dus het golf dan gaat het zo op en neer. Zo, ja, dat, en dat, en dat het schudden dan, gaat dan van links ja, naar rechts. Dan links, rechts. Ja. Ja. een beetje een dan een dan een beetje een beetje een beetje anders. beetje dan. Ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een van de, de beetje anders beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Ja, dat dat beetje een daar heb ik verder ook geen beetje van. Het... een beetje dit. er een je een beetje een beetje een beetje een Mevrouw, goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Ja. Ja, ik wil het met u hebben over vannacht. Oh, oh, oh, oh. Ja, nou, tien over het zien goed een 1 uur was het. Dus we lachen en we gingen net op bed. Oh. Dus we lachen, ja, we gingen net op bed, dus uh, ja, ja, ja. En wat voelde u? Een knal en een tril we lagen toen we trillen op bed. Maar verder niets. dan nou, een nou, aardbeving, dus ik beginnen mooi verder te slapen. Ja, want jullie zijn het gewend. Ja, ter dus, uh, andere. Ja, vorige week nog eens even van. Dan komt de aardbeving een keer weer. Dus dat is al een motorstuk geleden. Dus. Uh, ja, Zodoende, ja. Goedemorgen, meneer Kamp. Goedemorgen. Hallo. Uh, hebt u er iets van gevoeld? Want u hebt hier geslapen? Ja, ik was in Groningen vannacht. Ik heb niets gevoeld. Ja. <laughs> maar later hoorde u het wel aan uw telefoon. In ieder geval. Er is veel ja, overlegger. Ik ben vannacht geïnformeerd over uh, wat er gebeurd is. Het is geloof ik uh, inmiddels alweer de, de elfde keer de laatste, te, de laatste twee jaar. dat we een, een schok hebben van uh, drie of meer. Dit is een actievoerder. Schokkend Groningen. Nou, dit hebt u ook niet gehoord, dit hebt u niet gevoeld. Snapt u uh, als er actie gevoerd wordt tegen wat hier allemaal gebeurt onder de grond? Tuurlijk, het is uh, nogal wat als je in een gebied woont uh, waar, je, uh, waar je geconfronteerd wordt met bevingen van de aarde. Dus dat de mensen daar verontrust over zijn, begrijp ik heel goed. Daarom dat we er ook met z'n allen uh, mee bezig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Hoe we dat kunnen beïnvloeden en wat we moeten gaan doen om de gevolgen te beperken. Kunt u de mensen iets vertellen wat u gaat doen of nou, wordt er vooral veel hier... onderzoek gedaan? Ik ben hier gekomen om uh, nu eerst te spreken met de burgemeester. En daarna met een aantal andere bestuurders, provinciale en lokale bestuurders. En als u het goed vindt ga ik dat eerst doen en daarna zal ik op met u praten. Dank u, wel. Dank u wel. Nou, dat horen wij nog van minister Kamp op het ogenblik op bezoek dus in Groningen. Later vandaag uiteraard op Radio 1. We zijn zo aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal. Wij gaan naar de collega's van de KRO. Wens u ondertussen een hele fijne dag. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb jij zo? Uh, jullie hadden het er ook al over vanochtend. De jeugdwerkloosheid top in Berlijn. Nou, FNV Jong mist nog een concrete visie... om die jeugdwerkloosheid nou eens echt aan te gaan pakken. Terwijl dat ook een van de hele grote problemen in Europa is. En wij klagen over de slechte zomer. Maar in het Amerikaanse Death Valley... hebben ze weer een hele andere uh, problemen. Daar stijgt het kweken namelijk ver boven de 50 graden. Hoe moet je daarop kleden. Nou ja, je hebt je Niet? tondeus al ter hand genomen, zie ik, Marcel. dus. mooi ja. hè? Euh, <laughs> pet op. Alles eraf. Zometeen, bij de Cairo. Dit is Radio 1. Hier is het NOS-journaal van de half tien... De, putten. de Tweede Kamer moet nu haast maken met de invoering van één vast tarief voor rijbewijzen, dat zegt de ANWB. Nu kost een rijbewijs in bijvoorbeeld Groningen 64,50 en in Nijmegen 43 euro. De ANWB vindt die bedragen veel te hoog. Er ligt al drie jaar een wetswijziging en de bond wil de Kamer vandaag, vlak voor het recess een signaal afgeven dat er nu haast moet worden gemaakt. De Tweede Kamer dient zoveel moties in dat die wapens van de Kamer steeds botter worden, dat schrijft VVD-fractievoorzitter Zeldstra in een opiniestuk in de Volkskrant. Zijlstra wijst erop dat er soms in één week over honderden moties wordt gestemd... dat er voortdurend moties van afkeuring en wantrouwen worden ingediend... en dat er nog tientallen debatten over moties staan gepland. U hoorde het net, minister Kamp is in Groningen... om te praten over de gevolgen van de aardbevingen. Vannacht was er in de provincie opnieuw een aardschok van 3,0 op de schaal van Richter. En volgens de NAM zijn er al enkele gevallen van schade gemeld. Kamp praat met bestuurders over de schokken en de gevolgen... Daar Ervan. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, weer, terug. <laughs> weer <laughs> terug. ja. Ik had een hele goede vervanger. Ja, zeker. Toppie. Ja, heel prettig. En uh, uh, nou, jij bent ook heel fijn, dus dankjie, dankjie. Uh, kom maar door. Uh, op de A2 Luik Maastricht in beide richtingen bij Maastricht nog files van 3 tot 4 kilometer. En verder nog op de A13 van Rotterdam Den Haag langzaam rijden tussen Alfred de roodereis en knopend Ipenburg over 8 kilometer.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 Sven Kokkelman. De Europese aanpak van de jeugdwerkloosheid mist visie, zegt FNV Jong. Britse parlementariërs krijgen een forse loonsverhoging in deze tijden. Kwik stijgt in de Amerikaanse Death Valley tot ver boven de 50 graden. En het ochtendumeur van Koos Postomaat is 2 over half 10. Dit is De Cairo met Goedemorgen, Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Groesbeek. Nog geen 20.000 inwoners, maar wel een eigen profclub. Dat is nog even wennen. Twitter met me mee als u wilt, het en vragen en reacties kunt u ook kwijt via Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl Premier Rutte en minister Ascher van Sociale Zaken zijn vandaag in Berlijn om met hun Europese collega's te praten over de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De regeringsleiders trokken al 8 miljard euro uit om de stijgende werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Maar de vraag is of dat uh, genoeg is. Robert Koenmans, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, voorzitter van FNV Jong, ook in Berlijn... samen met de vakbondsjongeren uit andere Europese uh, landen. Komt daar iets van terecht, van die top? Nou, we hopen het. Uh, en daarom zijn we er ook. Want we zijn nogal bang dat dit eigenlijk een, een mooie verkiezingsstunt is van Angela Merkel... Uh, vandaag gaan ze het als het goed is hebben over hoe gaan ze nou die 8 miljard goed concreet invullen. En wij zijn nou eigenlijk, uh, staan we dan in de buurt op een plein om ook een beetje te zorgen uh, dat ze ook de jongeren in het achterhoofd houden en dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Niet blijft bij een abstracte zak geld die ergens rond zweeft uh, in het luchtledige. Ja, u bent naar Berlijn gegaan om ergens op een plein te gaan staan? Uh, dat klinkt een beetje flauw, maar uh, we zijn daar in de buurt en we gaan daar gewoon met heel veel Europese jongeren laten staan om ook het geluid van, uh, van Europese jongeren te laten horen daar. Maar praat u niet mee? Ik praat niet mee. Nee, ik was graag uitgenodigd hoor. Uh, vergis me niet, maar ik zit daar niet aan tafel. Maar hopelijk, we maken daar wel een heel duidelijk punt. En we hopen dat dat gewoon meegenomen wordt. Maar waarom praten jongeren niet mee als het gaat om de aanpak van de jeugdwerkloosheid? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een Europese top en daar zitten ministers. En uh, nou ja, hè, wij zijn eigenlijk daar niet bij uitgenodigd. Maar nee. ik ben het voorkomen met je eens, ik vind het ook vreemd. Nou, is er 8 miljard euro uitgetrokken. Uh, mm -hmm. en, uh, maar die 8 miljard euro wordt alleen gebruikt voor uh, landen als Spanje, Portugal en Griekenland. Terwijl ja. het Europese probleem toch veel groter is dan in die landen, hoewel het probleem daar het ergste is. Maar toch, desalniettemin? Ja, nee, klopt. Uh, er zijn nu ongeveer 5,7 miljoen uh, jongeren werkloos in Europa. Uh, het merendeel daarvan zit in die landen. En uh, daarom is nu ook wel min of meer afgesproken dat het geld met name daar naartoe gaat. Uh, dus dat klopt. Maar, maar is dat genoeg? Nou, is dat genoeg? Kijk, het is in principe niet zo gek veel. Uh, en ook om aan te geven, als er iets meer... Uh, er is een onderzoek geweest. Als er uiteindelijk de jeugdwerkloosheid op 7,5 miljoen mensen komt... dan kost het 153 miljard per jaar aan Europees GDP. Dat is een enorm bedrag. Dan nee. en zeg je zegt van, nou ja, dit is dan leuk zakgeld om er tegenaan te gooien... maar het zou best wel wat meer mogen zijn. Ja, wat moeten die regeringsdijden uh, dus dan ook... gaan doen vandaag? Nou ja, ik hoop dus dat ze inderdaad tot die concrete aanpak gaan komen. Want op het moment hebben ze dus die zak geld beloofd. En, nou ja, daar kan je nog van afvragen of dat wel groot genoeg is. Maar er moet ook daadwerkelijk wel een soort van plan komen... in plaats van, hoi, we hebben een zak geld en uh, succes ermee. Wat uh, voor dus plan wilt u dan zien? Onderwijs. Nou, wat ik zeg, als er nou meer gekeken wordt naar hoe, uh, hoe onderwijs beter aangesloten kan worden op de arbeidsmarkt, hoe je omgaat met uh, traineeships, uh, zorgen eigenlijk. Dat is het doel, dat is de inzet. Uh, dat als jongeren onder de 25, dat ze, sorry, 27, ik moet wel goed zeggen, dat die ofwel een baan hebben. Ofwel op school zitten. En dat betekent dat er vrij forse programma's moeten komen. Dat kan verschillen per land. Dat ja. snap ik goed. Maar het moet meer zijn dan een zak geld. Er moet ook een beetje stoering zijn. Maak er bijvoorbeeld nog een actiegroep bovenop, maar gewoon even gas geven. Ja. Hebt dat... u contact gehad met Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken, die namens uh, Nederland daar aan tafel zit? Nee. Ook niet. Nee. Maar ook Nederland heeft toch te maken met een stijgende jeugdwerklo jeugdwerkloosheid. Ja, in, in, in Nederland, en dat is ook wel een van de punten... wat we vorige keer zagen, was eigenlijk dat, uh, dat er gezegd werd... ik geloof door Rutte, nou jongens, bij ons gaat het allemaal hartstikke goed. Wij hebben niet zo heel veel geld nodig, of eigenlijk niks. Uh, dat is ongeveer hetzelfde als opscheppen als de hele wijk in, uh, in brand staat... dat jouw huis net iets minder afbrandt dan dat van de rest. We hebben één op de zes jongeren zijn werkloos in Nederland. We merken dat gewoon de plannen die er in Nederland zijn... Uh, ...die zijn nogal aan de krappe kant om er echt iets aan te doen. Uh, dus het was best fijn geweest als Asscher ook gewoon... ...of Asscher, als Rut het eerlijke verhaal had verteld. En dat zegt, nou jongens, bij ons gaan er een aantal dingen goed. Daar ben ik het ook mee eens. Maar er kan ook nog een boel beter. En dat is dit en dit en dit. En daar kunnen we jullie hulp ook wel voor gebruiken in plaats van zeggen... nou. Uh Prima, kijk maar ja. niet naar ons. Nou is de kritiek op Lodewijk Asscher trouwens op het hele kabinet, maar goed, hij is nu helemaal minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mm -hmm. dat er nog niet het begin is van een soort van uh, aanpak van een werkloosheidsprobleem. Uh, met andere woorden, een soort van banenplan. Nou, er, er zijn wel plannen, maar tot dusver zijn het met name plannen. En er zijn wat gemeentes die doen echt goede dingen, hoor. Daar moet ik eerlijk over zijn dat je een paar ziet waar het goed werkt. Maar er zijn er ook een paar waar gewoon heel weinig gebeurt. En in het plan van Ascher ligt de nadruk juist heel erg op die gemeentes, op die arbeidsmarktregio's. Maar feitelijk is dat de grootste gemeente in de regio. En er zijn er een paar die, nou ja, simpelweg soms het geld of de wil of ook gewoon de kunde niet hebben... om een, een, een sterk plan aan jeugdwerkloosheid uh, daaruit te rollen. Dat beginnen ja. we nu al een beetje zien. We hebben dat geïnventariseerd. Het gaat niet overal even lekker. Uh, en dat, dan druk ik het nog zachtjes uit. Dat gaat soms ronduit slecht in een paar gemeenten. Ja. En uh, nou ja, dan ben je dus als jongere... als je dan in de, in de problemen zit... dat je geen baan kan vinden... ben je eigenlijk slachtoffer van je postcode aan het worden. En dat kan het ook niet zijn. Dus het zou wel fijn zijn... als dat iets centraler uh, zou, geregeld zou worden. Ja, maar ja, wat dan? Want uh, de eerlijkheid gebiedt natuurlijk ook te zeggen... dat jeugdwerkloosheid trouwens überhaupt werkloosheid in het algemeen ontstaat als het slecht gaat met de economie. Over het algemeen creëert het bedrijfsleven de banen en niet de overheid. Dus dan kunnen die regeringsleiders wel gezellig in Berlijn om de tafel gaan zitten. Maar als het niet beter gaat met het bedrijfsleven... komen er ook niet meer banen. Ja, het is waar dat de economie, die hangt hier gewoon mee samen. Dat ga ik ook niet ontkennen. Maar je ziet ook wel een paar gewoon stomme dingen gebeuren. Echt stomme dingen. Dat je denkt, nou, als we daar even gewoon met z'n allen om, uh, om de tafel gaan zitten... en dat hoeft niet eens per se met de overheid... Uh, dan kan het al een stuk beter. Als je bijvoorbeeld kijkt dat uh, uh, zeven van de tien populairste mbo's... die leiden nu mensen op uh, en die hebben bijna geen kans op een baan. Uh, als nou de mbo's even wat meer om de tafel gaan zitten met het bedrijfsleven... of het bedrijfsleven met de mbo's... wie er begint maar, maar echt geen worst uit... en dat zij gewoon eens gaan zeggen... nou. Het bedrijfsleven, wat hebben we nodig? En dat ze daar vervolgens samen een opleiding gaan maken. En dat ja. gebeurt al. Dat zie hier in het zeggen, dat, dat, bijvoorbeeld. Dat gebeurt overal uh, toch? Nou niet overal. Er zijn echt nog een stel waarbij dit gewoon niet gebeurt. Wat heel goed gaat is een ROC in Twente, die doen dat samen met de, uh, met de NS. Een ROC in Amsterdam, die doen dat samen met Schiphol. Die richten echt bijna met z'n tweeën gewoon het hele lesprogramma in. Die mensen hebben meteen een stage en meteen een baan. Dat gaat ja. super. Ja. Aan de andere kant zie je ook gewoon nog zat MBO's waarbij dat gewoon niet gebeurt. Die ja. mensen gewoon ja, naar buiten worden gestuurd met een bepaald diploma waar ze mogelijk helemaal niks aan hebben. Omdat ze gewoon er nul gecommuniceerd is met het bedrijfsleven wat er nodig is. Ja. En dat soort dingen, dat denk ik van ja, oké, okay, tuurlijk, hè, het is de economie... maar dit soort dingen kunnen we gewoon nu aanpakken. Ja, en dan maar... kan het percentage niet naar nul, maar wel een paar punten naar beneden. Ja, maar meneer Koenmans, uit uw, uit uw eigen heb ik hoor ik nog de geluiden van een aantal jaren geleden... toen uh, werd gepleit juist voor meer invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs... dat dat vooral niet moest gebeuren. En dat studenten en leerlingen vooral moesten gaan studeren wat ze leuk vonden... en niet waar, uh, waar de banen te vinden waren. Nou, nee, wij wij zeggen nu al een tijdje die studiebijsluiten bijvoorbeeld. Hè? Uh, dat is een heel belangrijke zet om uh, die die. Uh die minister bussenmaker van plan is. Uh, van, uh, wij, wij geven eigenlijk een student, uh, voordat hij een keuze maakt, even een lijstje met wat zijn je baankansen bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat is dan weer een andere oplossing dan het bedrijfsleven hoor, dat herken ik. Uh, uh, wat zijn je baankansen? Nou, dat krijg je dan terug. Dan zie je bijvoorbeeld nou als ik deze opleiding doe, uh, ja. het klinkt misschien heel mooi, uh, systeembeheerder of iets dergelijks dat eigenlijk ook nog niet eens zo goed gaat als je zou denken. Uh, en, maar ik heb hier maar 70 uh, of ik heb hier maar 30% kans op een baan. Ja. Uh, en dat mensen dan eigenlijk maken. Dan maken ze nog steeds zelf die keuze. Maar dan maken ze nu een geïnformeerde keuze. Uh, dat ze weten van. nou wacht. Mijn maandkansen is hier helemaal niet zo goed. Nu weten mensen dat soms niet. En daar zit ook nog een deel van het probleem in. En goed. een ander deel van het probleem. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat dit goed geregeld wordt, hoor. Dus het kan zijn dat dat eerder gezegd is. Maar ik vind het nu. Goed. U gaat in ieder geval vandaag de hele dag op dat plein staan. om te zorgen dat die regeringsleiders u niet vergeten. Dat wil zeggen, uw doelgroep ook niet vergeten. Namelijk de jongeren over wie ze nota gaan praten vandaag. Ja, precies. Ik zou zeggen, zet de pet op. Want het is mooi weer in Berlijn, geloof ik. Hè? Ik. Uh... Uh, zo ziet het er wel uit nu. Ik, uh, dus uh, ik, zal, uh, ik zal het meenemen. Robert Koenmans, voorzitter van FNV Jong. ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Op vakantie bestolen of je koffer kwijt. Nederlanders blijken lang niet altijd hun verloren eigendommen te claimen bij de reisverzekering. Dat blijkt uit onderzoek. Voor hoeveel geld claimen we eigenlijk wel? Dat is de vraag aan Rudy Buis van het Verbond van Verzekeraars. Op reis uh, is er vorig jaar 176 miljoen euro uh, uitgekeerd door de reisverzekeraars. En dat gaat dan echt om uh, goederen. Um, en naast de uitkering voor spullen hebben uh, reisverzekeraars ook uitkeringen gedaan... voor annulering van reizen en hulpverlening. En dat ging om een bedrag uh, van in totaal 117 miljoen euro vorig jaar. Elk jaar maken wij ook een top 10 van uh, spullen die uh, gestolen worden of uh, verloren worden... Uh, op nummer 1 uh, staan daar koffers en tassen. Op 2 uh, vinden we daar een smartphone terug. Op 3 uh, de bril op sterkte. En ja, verder wordt ook kleding uh, geclaimd, uh, fotocamera's zonnebrillen. En zien we ook dat de tablet uh, ja, in dat uh, lijstje van de uh, top 10 staat. Uiteraard. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Groesbeek. Terug naar Niels de Jager. Door de motregen is het uh, gras een beetje nat. Ideale omstandigheden voor uh, mooi aanvallend voetbal. Zeer zeker. Erg veel zuurstof in de lucht, dus dan uh, kun je ook nog eens een keertje de energie. De, de bal rolt lekker. Ja, ja geweldig. Dit, dit, als je hier zo staat, dan krijg je zin om te voetballen. Een uh, Jupiter League waardig veld, dit? Zeer zeker een Jupiter League uh, waardig veld. Het is dan uh, nog wel steeds uh, gras, maar dan ook echt gras. En uh, lekker kort gemaaid. En wij zorgen altijd dat het veld perfect en uh, gelijk is. Want dan, dan, dat komt ons spel het beste ten goede. Ik ben gast bij Achilles29. We sta na de voor, naast de voorzitter Harry Derks. Tot een maand geleden waren jullie gewoon een topamateurclub. En toen werd bekend dat jullie naar de profs gaan, naar de Jupiter League. Wat verandert dat voor een club die dus al sinds 1929 bestaat? Wat verandert er dan ineens? Nou ja, het, het, je komt, alles komt in één keer in de stroomversnelling. Het is niet helemaal ver, was niet helemaal verrast omdat ik uh, dus vanaf half april zo'n beetje wist dat het eventueel aan de orde zou kunnen zijn. Ja, en dan moet je aan de slag, ja. Want uh, als je 2 augustus met de competitie moet beginnen, dan moet er wel heel veel gebeuren. Ja, nog een maand de tijd dus eigenlijk. Uh, ja, zijn jullie er al bijna klaar voor? Nou, kijk, uh, de organisatie, dat loopt wel, er moet wel veel, veel energie in. Maar dat gaat hier en daar met hort en stoten. Dus, dus uh, onze spelers hadden oorspronkelijk gepland... dat ze 21 juli weer zouden beginnen met de training. En nu zijn ze dus eerst uh, uh, ja, gisteren weer begonnen. Omdat je dus ook veel eerder met de competitie moet beginnen. Oké, okay, dus, dus, uh, dus een maand voor de, uh, voor de eerste wedstrijd. Belangrijke start natuurlijk, want het is uh, weer een nieuw hoger niveau. Is ja, De selectie is op vakantie? Er zijn er een aantal op vakantie. Dus, en dat hebben we ook niet kunnen veranderen. Dat hebben we ook niet willen veranderen. Als ik het zo hoor... Jullie zijn nog niet echt, echt een profclub, toch? Dat verandert ook niet in een maand. Nee, nee, maar wij zijn ook niet. Uh, wij zijn nog geen profclub, we zijn gewoon een amateurclub die uh, tijdens de pilot voor twee jaar wordt toegelaten tot de League. Ja, met soepele regels. We draaien ons even om, want hier achter het veld groot reclamebord met van die uh, ja, rollers, waarmee dan uh, steeds. Ik kan zelfs aan, kijk eens aan. Uh, dit moet ook gaan veranderen, nu jullie Jubel League club worden. Ja, nou oké, okay, dit, uh, uh, dit moet weg, want uh, in de Jubileak is een uh, collectieve deal met, uh, met ledboarding. Dus het moet allemaal gesloopt worden? Nou, gesloopt. Uh, dus ik wil het wel graag op een goede manier verkopen, want het heeft natuurlijk wel behoorlijk wat waarde. Ja, als profclub moet je ook op de centen letten. Ja, zeer zeker, want uh, nou, kijk, maar het, is ook, het heeft ook zijn waarde. Dus... We lopen even een stukje langs het veld. Want wat ik me ook afvraag, hoeveel bezoekers waren hier na afgelopen jaar zo gemiddeld uh, bij een thuiswedstrijd? Uh, gemiddeld duizend. En er zijn de topwedstrijden die natuurlijk veel meer hadden. Dat waren de, de, de Bij Sparta kunnen er 11.000 man het stadion in. Ja. Dat, dat is wel een andere koek. Ja, maar we hebben ook uit tegen NEC voor de beker gespeeld. En toen waren er ook tienduizend. Want het, hoe groot is de achterban van Achilles 29? Er, er wonen hier in de gemeente maar 20.000 mensen. Ja, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Volgens mij is Heerenveen, die hebben 28.000 inwoners. Er kunnen net zoveel mensen in het stadion als inwoners in hun plaats hebben. Uh, we zijn hier aangekomen in een uh, witte ruimte. U, u bent hard aan het klussen. Ik ben hard aan het klussen, ja. Ik hoop vanavond hier een hele eind klaar te zijn in de hok. D dit zijn nog werkzaamheden die moeten gebeuren om over een maand, eigenlijk vijf weken voor de eerste thuiswedstrijd nou, klaar te zijn. We willen het graag er netjes bij hebben liggen, maar dat was anders ook wel gebeurd. U bent een echte clubman, hè? Ik ben wel een echte clubman. Ja. Hoe lang al verbonden bij Achilles 29? 7, 58 jaar, denk ik. En hoe vindt u het nou om nu ineens uh, bij de grote jongens... in de Jubilee League mee te u mogen doen? Niet, toch? Ja, grandioos. Eerste club van Roosbeek. Dus. En, en dan, en dan nou, grote clubs dus, uh, als de Graafschap Sparta hier op bezoek? Heerlijk. laat ze maar lekker komen. We zijn er klaar voor, tegen die tijd. Ja, de, de voorzitter, echt, echt er klaar voor? Heeft er geen mensen bij het gehad? Ik heb geen Zoals moment. Zoveel gedaan? Nee, geen moment, spijt. Er is gewoon heel veel te doen. En dat zie je ook. En de mensen zijn allemaal heel enthousiast. 3 augustus, over een maand dus. Dan uh, de eerste uitwedstrijd bij Emme. Nou, succes alvast. Ja, dankjewel. We gaan er een hele mooie wedstrijd van maken. En een hele mooie competitie. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks. Britse parlementariërs krijgen een forse loonsverhoging. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1971. This is the end, beautiful friend. Deze dag in 1971 wordt Jim Morrison, de zanger van de Doors, dood in zijn bad gevonden. Hij overlijdt onder omstandigheden die nooit helemaal zijn opgehelderd... maar zeer waarschijnlijk als gevolg van een overdosis drugs. Het graf van Morrison op de begraafplaats Père Lachaise in Parijs... trekt nog dagelijks bezoekers zoals Van Fan Caroline Nemec. nog in mijn puberteit uh, toen ik uh, jaar of 14-15 was uh, leerde ik hem kennen via mijn neef en ik, was, ik hoorde een keer de muziek en ik was helemaal verliefd. The sound of the 60s, uh, psychedelic organ, box Continental, Robbie Krieger's bottleneck guitar, en Jim howling like a banshee. Ja, ik had ziet dat het hoort er ook bij fan dat je toch even gaat kijken en uh, hem gaat eren. Dus ik, uh, we zijn daar naartoe gegaan en uh, er van een weekendje van gemaakt. En ja, als je daar uh, op de graafplaats komt, het is enorm groot. Echt. En je moet heel erg zoeken naar zijn graf. De graf staat echt verstopt, achter van een andere zuil. En daar staat bewaking bij. Je mag, ook echt, uh, je mag niet zoals vroeger uh, ergens opschrijven of drinken of dat soort dingen. Dat wordt allemaal tegengehouden. Dus het is eigenlijk een hele sombere bedoeling, moet ik zeggen. Om daar te komen. Ik had er eigenlijk ook meer van verwacht. Maar je kan hem in ieder geval wel eren. This is the end. Beautiful friend. Touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what well, a piece of music that's just a pure expression of uh, joy, pure like a uh, a celebration of uh, existence, you know, uh, like a the coming of spring or the, or the sun rising, something like that. Just pure, unbounded joy. When you're strange, aces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Ja, hij heeft mij door mijn uh, moeilijke tijd en de nutteloze tijd heen geholpen. Ja, dat was voor mij een uh, vrij zwarte periode eigenlijk, waar ik constant met mezelf in de knoop lag. En ja, zijn muziek uh, heeft daarbij ook troost geboden, en hij heeft mij de dichtkunst. Uh, Laten, ja, laten zien. En, maar ook voorgesteld aan andere dichters, zoals William Blake. En, ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Caroline Nemeck, fan van The Doors, over het overlijden van Jim Morrison deze dag in 1971. me. me.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 Down het loopt af zoals het begon, Linne Marlin was dat. Het is vijf uh, minuten voor tien, u luistert naar de KRO op Radio 1. Britse parlementariërs dames en heren, kunnen rekenen op een salarisverhoging van 15 procent. Dat wil de Independent Parliamentary Standards Authority. Dat is een onafhankelijke commissie uh, die uh, sinds het beruchte bolletjeschaal van het uh, schandaal van 2009... bepaalt hoeveel parlementariërs mogen verdienen. We gaan naar onze vrouw in Londen, Vanessa Lansveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat die Britten allemaal enorm moesten bezuinigen. En dan krijgen die parlementariërs er 15% salaris bij. Hoe zit dat? Ja, nou, moet, er moet wel kanttekening bij geplaatst. Het is een voorstel van die commissie. We, wat je net ook zei. Dat voorstel dat komt uh, vrijdag uh, uh, naar buiten. Uh, ja, en deze, de, deze commissie die heeft onderzocht. Uh, uh, ja, hoe, wat parlementariërs verdienen en hoe dat zich verhoudt tot andere beroepsgroepen. En kwamen tot de conclusie dat uh, de parlementariërs uh, in Engeland er uh, slechter van afkomen... dan bijvoorbeeld uh, schooldirecteuren uh, en, en artsen. Juist, dus die verdienen gewoon te weinig, vinden ze. Nou ja, dat vindt die commissie. En die commissie heeft de reden natuurlijk dat ze dit dit voorstellen. Zij zeggen, een groot probleem in de Britse politiek is het de uh, uh, zijn de lobbyschandalen. Dus de parlementariërs die geld aannemen uh, van uh, nou, bedrijven om, uh, om te lobbyen uh, in het parlement. En zij zeggen als de, de parlementariërs een reëel salaris verdienen, uh, dan uh, heb je minder te maken met dat soort uh, lobbypraktijken. Ja, en zij zeggen dus dat de, de parlementariërs nu krijgen zo'n. 77.000 euro per jaar um, en nou ja, dat, als je dat vergelijkt met in Nederland, dat uh, Nederlandse parlementariërs krijgen 84.000 uh, euro per jaar. Ja, plus doel lager, we ja. nu dus voor om daar 10.000 pond uh, bij te doen. Ja, en uh, gaat dat ook gebeuren? Want ik kan me voorstellen dat zeker als je voor de labour in het lagerhuis zit, uh, dat dat naar je achterban toe niet zo heel erg lekker uit te leggen is. Nee. Nog, je ziet het in alle partijen, dit is natuurlijk politieke zelfmoord. Als je, als je nu als politicus gaat zeggen, ja hoor, dat uh, zijn we het helemaal mee eens, dat, uh, uh, dat nemen we aan. Nee, ik, en het is wel zo, bijna 70% van de, van de parlementariërs voelt zich onderbetaald. Dus bedoel, achter de schermen zullen ze allemaal dolgraag die uh, 10.000 pond erbij krijgen. Uh, maar nee, uh, naar de bune toe wil elke prominente politicus van uh, premier Cameron en inderdaad... Uh, ook labelleider Ed bent die, die hebben dit allemaal verworpen. En uh, ja, er is, is nu een tijd iedereen moet inleveren. Je mag al blij zijn uh, als je 1% erbij krijgt. Ja, dus als je nu een uh, verhoging van 15% accepteert, dan kan je jezelf wel wegzetten als ja. politicus. Is het hele voorstel daarmee van de baan ook? Nou, dat is het interessante nu. Kijk, deze de commissie die is, uh, wat jij al zei, in 2009 ingesteld door de, de parlementariërs zelf. Uh, zij hebben de bevoegdheid uh, overgedragen aan deze commissie. Uh, dat was naar aanleiding van die bonnetjesaffaire. Uh, ja, die, die, om, aan die commissie om te bepalen wat ze mogen verdienen. En eigenlijk in de hoop dat ze dus zelf niet meer... Uh, nou ja, de headlines in de kranten zouden komen met uh, politici en zakkenvullers. Ze dachten als een onafhankelijke commissie dit voor ons bepaalt, ja dan, uh, dan, dan zijn wij uh, verder, uh, is ons niks uh, te verwijten. Ja. Maar deze commissie heeft dus ook echt het, de bevoegdheid om het door te voeren. Dus wat je nu een, eigenlijk de situatie kan krijgen, als de commissie hierbij blijft uh, en de parlementariërs willen het niet, dan moeten ze echt wetgeving gaan aanpassen om uh, geen salarisverhoging te krijgen. Nou, dat is nog eens de wereld op z'n kop. Ja. Uh, en dit is of niet het gevolg van uh, allerlei lobbycircuits weer uh, in dat uh, House of Commons. En, uh, en überhaupt daarbij Westminster. tussen die commissie en uh, leden van uh, het Lagerhuis? Nou ja, ik kan daar natuurlijk niet helemaal in kijken. En de, ja, de, de politiek hier die geeft uh, ook schimmige wegen. Ja. Maar um, nee ja, de commissie zelf, die, die zegt echt dat dit, uh, die, die heeft dus inderdaad echt gekeken gewoon naar andere andere landen en, uh, uh, en dus andere beroepsgroepen en zegt nee, dit, uh, uh, ja, als, je, als je gewoon kijkt gemiddeld gezien, dan zitten ze ook gewoon laag. Dus, dus er is een incentive voor politici om uh, bij te snabbelen. Juist. Goed, nou, dat is misschien dan nog een uh, argument uh, waarmee dat plan er toch nog doorkomt, hoewel de kans niet zo groot is, begrijp ik van je. Dankjewel Vanessa vanuit Londen. Zometeen gaan we verder met dit programma. blijf bij ons hier op Radio 1.